Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Wat is Nederland? Goedenavond, dames en heren. Ik bedoel, hoe ziet Nederland eruit? En ik realiseer me dat deze vraag een beetje populistisch klinkt. Je kunt natuurlijk de bosatlas openslaan en nog eens een tijdje staren naar die vorm... Van ons land, dat vormpje dat onvervreemdbaar tot je DNA behoort... met die rare happen eruit, links en rechts... die sliert van losse brokjes bovenin, het slurfje beneden. Maar wat heb je dan? Het nieuws? Het dagblad? Morgen al verouderd. Stel dat je die opdracht zou krijgen om Nederland in kaart te brengen... wat zou je dan doen eigenlijk? Wat is essentieel? Wat moet je buiten beschouwing laten? En waar ga je naartoe? Wat laat je zien? Je kunt gaan staan midden op Oude Rijn. Ja, dat is echt een ongelooflijk lelijke plek, onogelijk. Maar er komen wel heel veel mensen langs iedere dag. In het grenshospitium op Schiphol gaan weer heel weinig mensen naar binnen. Daar mag je niet eens in als Nederlander. Dit land vergrijst, dus ga je op bezoek bij die zelfstandige dame van 90 jaar op de eerste etage. Die komt te wonen naast dat dorpsschooltje in Friesland met 147 leerlingen. De dokter Teun de Vries -Koale. En wat niet mag ontbreken, dat weet ik zeker, is een kijkje in de studio van Casa Luna.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 Dankjewel, Klaas. Voor iedereen die lang genoeg is blijven luisteren... om te weten wie mijn gast is, maar nu per se moet gaan slapen... morgenochtend vindt u het hele gesprek op de website van Kazeluna. En voor wie niet langer kan wachten, is hier het antwoord van Jan Rothuizen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenavond. Mijn, uh, onze woonkamer, hoe die eruit ziet... Nou, daar is, uh, vanavond hebben we een, een schoentje voor het raam gezet. Ach, <laughs> het, het eerste schoentje van mijn zoontje. Hoe oud is uh, hij? Die is uh, net drie geworden, in augustus. Ja. Dus en volop in Sinterklaas? Ja, hij is volop in de in Heer. Ja, het, ja. het is het meest religieuze moment van zijn leven, denk ja. ik. Ja. En uh, hoe vind jij dat? Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Speel je het spel met, ja, met het volle het, overgave? Ja, met volle overgave. Ja, we waren gisteren ook. Nee, was het gisteren of eergisteren? Bij de, nou ja, gisteren, bij de optocht. En ja. toen stond hij ook. Ik had hem boven op het hek gezet. Dus we waren bijna. Het stond oog in oog met de Pieten. En toen Sinter voorbij kwam, hebben we ook even echt. En hebben hem ook even echt in zijn ogen kunnen kijken en een tekening kunnen geven. Dus heb oh, hij <laughs> ja. nog een reactie ook meteen? Of? Ja, ja, ja, ja maar ik, ik vond de Sint zag er een beetje verdwaasd uit. Oh. Volgens mij, maar ik had ook het idee dat het de nieuwe was. Dus misschien moet hij ook een beetje wennen aan alle, alle indrukken. Ja, de nieuwe. De nieuwe Sint. De nieuwe. Oh, dat ja. de echte nieuwe Sint. Ja. <laughs> <laughs> sinds sinds uh, ja. die andere. Nou goed. Hey, maar, maar, mijn, mijn woonkamer? Ja, daar, ja. ja nou, ik vind Sinterklaas eigenlijk ook wel leuk. We hebben de hele nacht nog voor ons, oh. dus uh, we gaan het langzaam doen. Ben je, dan, ben je dan zelf ook even kind? Toch, ergens? Uh, kind zijn? Nou, ik ben niet zo... Nee, ik ben niet zo kind nee. zijn, nee. Volwassen, serieus. Ja. Jammer. Maar wel leuk. Helaas. Wel leuk, ja. Dus die kant kunnen we niet op. Maar goed, je, je, je woonkamer dan. <lacht> dus een dus schoente ja, ja. voor het raam. Nou, het is interessant. We hebben uh, na onze woonkamer. Uh, we hebben net ons huis verkocht en we gaan uh, verhuizen ook. Ja. Maar als je je huis wil verkopen, dan moet je, de, moet je eigenlijk zo in een soort modelwoning gaan, uh, gaan ja. leven. En uh, mijn vriendin heeft echt alle eigenlijk persoonlijke dingen eruit gehaald. Dus een hele mooie jeugdfoto die ik van haar, van ja. haar heb. Die, ze heeft laten inlijst, die ik heb laten inlijsten, hebben we weggehaald. Dus het werd eigenlijk een soort hele anonieme. Pers persoonlijke persoonlijke? Ja, ja. verschrikkelijk, ja, hè? Ja, het was ook wel prettig, moet ik zeggen. Het was ja. eigenlijk heel... Ja, het was heel erg opgeruimd. Maar de glazen mochten dan niet in de kast staan... maar die moesten dan van haar in een mandje... zodat je ze niet, <laughs> zodat je ze niet zag. Ja, je Echt waar? Ja. En zo hebben jullie we geleefd. Ja, we hebben ons huis verkocht. Dus maar ja. dat is nogal knap in deze ja, periode. Ja. Dus hoe lang heb je erover gedaan? Het heeft uh, een maand te koop gestaan. Echt een maand? Ja. In Amsterdam? In Amsterdam. Ja, dat is natuurlijk een gewilde locatie. Maar dat is toch opmerkelijk? Zo kort? Zo snel? ja. ja. En hadden jullie al een ander huis gekocht? Uh, nee. Dus dan heb je nu... Nu wel een ander huis gekocht, ja. En ook al een beer binnen? Een... Ja, we hebben heel snel gedaan. Want we hadden ook een beetje een soort, een soort doorpakplan. Omdat, uh, mijn vriendin, we krijgen nog een kindje. Gefeliciteerd. Ja. Komt... ja, dankjewel. Dus dat komt in half maart. Dus je en het huis waar we wonen was echt veel te klein. Ja. Dus we moesten ook echt door, ja. Dus een modelwoning. Een modelwoning. Ja, het vraagt om een tekening. <laughs> Ja. Of niet? Heb je hem getekend? Ik heb niet, nee, ik heb niet mijn eigen, mijn eigen huis getekend, nee. Ja. Wat ben jij? Ben je een huismus trouwens ook? Huismus? Zo heel erg huiselijk. Ja. Nou, dat is wel een beetje veranderd sinds ik een uh, ja. zoontje heb, ja. En wat is er dan precies veranderd? Dat ik veel meer thuis ben. Ja. Vroeger geslapen. <laughs> dus ja, en, en jij bent meer thuis? Meer huiselijk in die zin? Dus. Ja, goed. Jan Rothuizen is uh, de gastbeeldend kunstenaar. Leren kijken van zijn vader, William Rothuizen. Studeerde aan de kunstacademie. Uh, publiceert één keer in de maand een grote tekening in de Volkskrant over twee pagina's. En dat is een plek in Nederland die getekend wordt. Maar waarin hij ook heel veel taal toevoegt. Dus hij beschrijft ook allerlei onderdelen van die plek zo over wat er te zien is. Het is eigenlijk een, een twee sporen beleid, voert hij. Nou, een, een deel van die tekeningen is nu verzameld in een boek. En dat is een, een atlas geworden? De Zachte Atlas van Nederland. Een groot, mooi, blauw boek. Met een uh, stuk of honderd van dat soort uh, plekken in Nederland... allemaal uitgetekend in verschillende categorieën. Dat wordt aanstaande donderdag gepresenteerd op het ITVA. In aanwezigheid van fotograaf Hans Aarsman en schrijver Dirk van Weelden. Jan Rothuizen is zelf 43 jaar oud. En zijn kop staat op de Facebookpagina van Casaluna. Ja, eigenlijk denk ik dat we ergens moeten, gewoon zo'n plek moeten ingaan. Ja. Kijk, en ik, ik, om een indruk te geven van die categorieën. Want je, jij hebt dus ja, Nederland in kaart gebracht. Maar hoe, dat is niet aan de, aan de hand van provincies. Niet schools, maar je, je hebt hier een groepje stopplaatsen verzameld bijvoorbeeld. Naast beweging of onmiddellijk, is ook een categorie. Samen, praktisch, nog niet en argeloos heb ik ze allemaal genoemd. Ja. Die stopplaatsen beschrijf je dan als volgt. Want je, dan schrijf je er ook een tekstje bij. Plaatsen waar Nederland ophoudt, begint of zich tijdelijk terugtrekt. Sommige van deze plekken ontstaan bij de geografische grenzen van dit land. Maar daarnaast zijn er ook stopplaatsen of plaatsen die de buitenwereld geheel ontkennen. Dat lijkt een beetje een gedicht, vind ik. Ja. Al, bijna. Als je nou... Als ik vraag, waar, waar, neem mij mee naar een plek. Wat is dan de eerste waar je me mee naartoe neemt? Nou, als we bij, bij stopplaatsen beginnen... dan ja. kunnen we uh, naar de kamer gaan van de gesneuvelde soldaat. Dat is de kamer van Timo ah. Smeehuizen. Zo. Dat is meteen uh, Ja, het is wel... Ik dacht, laten we er maar ingaan. Ja. En ik kan wel even de intro voorlezen. Want, ja, doe maar. Voordat ik het verteld heb, is het veel krommer. Op vrijdag 15 juni 2007 sneuvelt de 20-jarige soldaat... der eerste klasse Timo Smeehuizen... van het 42e bataljon Limburgse Jagers in Afghanistan. Drie jaar en drie dagen later maak ik een tekening... in de slaapkamer van zijn ouderlijk huis. Hoe kom je daar dan? Hoe kom je daar terecht? Ja, via via gaat dat toch wel vaak. Dus... Uh, bij Timo uh, kwam ik bij, bij zijn ouders terecht uh, via NRC-journalist, Jous Muller, die contact had met Ruuds Meehuizen. En eigenlijk heb ik, uh, die heeft jou mij geïntroduceerd bij die ouders. Maar jij wilde er naartoe? Of werd ja. je gevraagd om te gaan? Nee, ik, wil, ik heb foto's gezien van een Amerikaanse fotograaf die eigenlijk allemaal tekeningen of foto's maakte van. Slaapkamers van Gesneuvelde Soldaten. Ja, in de New York Times was dat. Het is een hele prachtige serie. Is dat. Waarom is die zo mooi dan? Nou, omdat, het, omdat het een, een drama is, het is eigenlijk een soort verstild drama. Dus het is een kamer waarin iemand niet meer terugkomt. Het is een kamer waar ja, nooit meer iets gebeurt. Hè. Dus je voelt, het is zo'n ja, vrede, afsluiting. Het is zo, ja. En het, het gaat natuurlijk heel erg over de oorlog. En het is heel dramatisch zonder dat het sensationeel is. En dat vond ik ook wel heel mooi. Ja. En wat ik zelf heel erg had met die oorlog in, in Afghanistan, de Kunduz en al die plekken. Dat ik, uh, dat we hoorden er wel van over in het nieuws en we zagen er ook beelden van. Maar eigenlijk was het heel moeilijk voor mij voor te stellen hoe dat dan hier eruit zag in ons eigen land. Maar ja. nou, het is ook ver weg. Je hebt, ja. je hebt hier geen oorlog tenslotte. Dus je bent hoe dan ook getuigen van een grote afstand. Ja, je ja, wil die afstand je, overbruggen. Ja, want ik voel wel, ik, in, in zo'n zo kamer van, van een jongen... die op 19-jarige leeftijd is overleden, voel je die oorlog wel. Hij ja. Ja, is, ja, is die voelbaar. Nou ja, dat is het raar, hè? Want dan hebben we die tekening hier natuurlijk voor ons. Ook over twee pagina's. Dat is gewoon een slaapkamer of een kamer van een jongen van 19. Daar is die oorlog helemaal niet aanwezig, denk je. Nee, dat is, dat is natuurlijk de context die je geeft. Hè? Ja. De titel is al de slaapkamer van de gesneuvelde soldaat. Ja. Dus je weet, ja, je weet wat er, wat er gebeurd is. Ja. Dus, ja, dus je kijkt eigenlijk naar kamer waar dingen niet, vooral niet gebeuren. Ja. Wat, wat, je bent naar binnen gegaan. Dan, is dat meteen wat er dan gebeurt? Je hebt aangebeld. Ja, ik ja, maak een afspraak. En, ik, uh, en die moeder, uh, Timo Smeer, zijn moeder was thuis, Karin van Dam... En eerst hebben wij aan de tafel gezeten en uh, koffie of thee gedronken. Tee gedronken. En ik was ook een beetje huiverig om naar boven te gaan ja. en zij ook. Maar dan gaan we toch samen naar boven en dan zijn we daar ook even samen. En dan vertelt zij ook heel veel dingen die, die we zien in de kamer. We gaan een beetje samen, gaan we er langs. Ze vertelt bijvoorbeeld, uh, Timo was een grote fan van Star Wars... Nou, dat is dan allemaal verschillende dingen in die kamer te zien. Bijvoorbeeld naast zijn bed staat een Star Wars alarmklok... met de classic theme en sound of battle. Ja, dat stond, en dan schrijf je er tussen haakjes achter. Want ja. dat schrijf je dus ook op. Je tekent het? Ja, ik teken het. Dus ik schrijf dat eigenlijk op de zijkant van het kastje... waar, dat, waar die klok dan op staat. Ja. En daaronder stond op de verpakkingsdoos. Ja, want die vond ik weer. Dus... Ik vond Op die verpakkingsdoos vond ik dat het een klok was... met een <laughs> classic theme en sound of battle. battle ja, ja dan... dat is prachtig natuurlijk dat je daarmee gewekt kan worden... met een space battle. Maar ja, dat is dus... Kijk, die, die, dat is dus het, het drama van zo'n tekening, denk ik ook, Jan Rothuizen. Dat het... Er is niks aan de hand, maar als je weet dat die jongen gestorven is... en dat hij ooit gewekt is door de sound of battle om wakker te worden... Ja. Daar zit iets heel erg. Ja, moet je het nu mee? Oh, het is ongelooflijk. Naar Frant, juist nu, met die, met die terugwerkende. Wat kart. bedoel je? Naar Frant met dat woord? Is dat de pijn. pijn. Dat het, ja, nou, ja. Nou, er zit iets. Het is bijna. Het is op het grensje van ironie. Snap ja. je? En het is pijn, pijn ja. tegelijkertijd. Ja. Ja. Da en daar zoek je naar. Ja. Nou, ik, ik weet niet of ik daar speciaal naar zoek. Maar wat ik. Ik denk wel dat ik. Op het moment dat ik in zo'n kamer ben en daar rondkijk en alles uh, ja, met, die, met die moeder heb gepraat, heel veel weet erover. Ja. Uh, dan zoek je eigenlijk naar dingen waarmee je dat kan, uh, ja, waarmee je dat eigenlijk kan vertellen. zonder dat je dat hoeft te vertellen. Dus, ja. wat, wat natuurlijk in Timo Smeehuizen zijn kamer heel erg geval was. Dat, dat het ook echt een jongenskamer was. met spotjes en uh, had bijvoorbeeld de speakers, had hij dan de frontjes van afgehaald. Het zijn eigenlijk allemaal dingen die ik ook in mijn jongenskamer deed. Of, of zo'n muurtje wat hij dan met zilververf heeft geverfd. Er zijn heel veel van dat soort dingen. Maar er zijn ook oorlogsspelletjes. En er zijn, is ook een, een computerspel waar je heel veel mee kan schieten. Hmm. Dus er zijn eigenlijk allemaal van dat soort... Ja. Een raket staat er. Een raket. Speelgoed. Er zitten ja. er de zaadjes achter. Knuffel met trui aan. Er staat een verboden toegangbordje. Oh ja, verboden toegangbordje, ja. Zonnebrillen. De giezelbus van Paul van Loon. Ja, de dat boeken. De boeken, de boeken. Ja. En dan bijvoorbeeld, uh, dat vind ik interessant... links op die kamer, op een van de wanden... staat een lijst, maar die is leeg. Want schrijf je erbij, de poster van Star Wars... hing eerst boven aan de muur. De moeder van Timo heeft hem onlangs weggehaald. Hij zou daar ondertussen toch wel iets te oud voor zijn, redeneert ze. Ja, dat vind ik heel mooi. Want ik denk... Het is een ongelooflijk detail. Ja. ja, maar het gaat natuurlijk eigenlijk ook over die moeder. En die, Wat die... zegt het over de moeder? Nou, dat... Ik denk wat, wat zij daarin vertelt is dat, dat iemand kan wel weg zijn, maar iemand verandert natuurlijk ook wel mee. Dus als iemand dood dat is. dat is niet waar. Dat is dus niet waar. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk, tenminste voor mij dan, voor mensen die dichtbij mij hebben gestaan. Uh, iemand gaat. Ja, je, je ontwikkelt jezelf voort. Dus je, je, je blijft ook nadenken over iemand. En daarmee verandert iemand ook. Ja. Dus in die zin denk ik ja, dat. Is dat iets wat je dus moet laten moet toestaan? Nou, ik weet niet of dat moet of maar maar jo, dat wat gebeurt wat bij mij, ja. Nou, nou, nou. Je laat hem toch ouder. Zij, ja, laat, maar zij laat... laat hem toch ouder worden. Ja. Dat, dat denk ja. ik. Maar dat, ook daar zit iets tragisch in. Want ja, hij wordt nog heel nooit verdrietig. Ouder. Ja, maar dat is dubbel, dat ja. zit dus, dus Het lijkt nogmaals zo onschuldig, je tekening. Maar er zitten, als je er goed gaat kijken, zitten er voortdurend eigenlijk dubbele bodems in en is het veel dubbelzinniger ja. dan je, als je. Ja. Als je als je oppervlakkig en snel er even doorheen zou kijken of zo, denk ik. Nou, dat hoop ik wel. Dat wil ik ook. Want dan is een tekening goed. Ja. Als die dubbelzinnigheid. Maar het is niet dat ik dubbelzinnigheid bedenk of van tevoren. Je kiest toch wat je wel en niet tekent. Ja, absoluut. Maar dubbelzinnig zeg je dat het ambivalent Ja, precies. Dat is een mooi woord ervoor. Ja, Dat streef ik heel erg naar. Ja, precies. Nou, en ik vind het ook mooi als je een tekening op heel veel verschillende niveaus kan, ja. kan lezen of bekijken. Je hebt met die moeder gepraat, je zit op die kamer, met een huiver heb je hem betreden. Dan gaat de moeder ook weer weg, denk ik. Ja. En dan, wat gebeurt er dan? Nou, dan ben ik daar alleen. En dat, dat is eigenlijk dan, dan ga ik een beetje door die spullen uh, ja, kijken. Als een indringer. Ja, ik kijk naar schoenen, ik kijk naar, naar de hockeysticks die, die afgekloven staan. Ik zie parfumluchtjes staan. Ik ruik eraan, wat voor geur dat is. is dat optimistische luchtjes? Ja, ja van die... Uh, ja, ja, ja. Van die jonge... Weet je wat <laughs> Ja, van die hele... Of heel zoet, maar ook heel fris. Van die sportgeuren allemaal. Ja. Dus daar zit geen, nog diep, geen diepe ondertoon in. Nee, begrijp ik. Uh, maar wat, wat, wat ik me realiseerde toen ik daar was... dat ik, ik liep zo rond en ik voelde me ook... Ik voel me ook een beetje een indringer. Of ik voel me ook... Ja, ik ben er... Ik, ik ben daar natuurlijk ook niet op mijn plek. Nee. Dus, dus ik, daarom staat ook... heb ik opgeschreven... hier staan mijn schoenen, ik heb ze uitgedaan... omdat mijn hakken zo hard klinken op de vloer. En dat ongepast voelt. Zoveel ja, lawaai. Ja. Dus, dus je bent wel heel erg... heel bewust van die plek. Ja. Maar is dat ook iets wat je opzoekt? Zo'n soort bijna... dat je een grens overgaat... een plek komt waar je eigenlijk niet eens... mag zijn, thuis hoort... dat je dan... Als kunstenaar. Ja, maar ik mag, iets wel, ik mag er wel echt zijn. Dus ik ben. Ja. Maar ook niet. Ja, oh, ja. Je bent ook een in... Echt waar. Dat is, je, <laughs> bent, je trekt je schoenen uit. Ja, ja maar ik, mag er, ik heb wel vertrouwen gekregen van. Ja, snap ik? Van, ja, je bent niet een inbreker. Van je moeder. Nee, precies. Maar een indringer. Je dringt in in een wereld die. die... Maar een dat vind ik ja, natuurlijk ja, ja, wel zinnig. Ja, maar zit, ja. maar dat vind ik wel, waar de spanning ook ja. in zit. Ja, ik voel me natuurlijk. Het is natuurlijk heel raar, maar als ik daar ben, dan ben ik daar. Uh... Hoe lang blijf je? Nou, dat is heel verschillend. Ook soms heb je niet zoveel tijd en wat? soms heb je meer tijd. Ik ben hier denk ik uh, anderhalf uur geweest in deze kamer. En, en teken je dan meteen? Nee, nee. Ik, ik, ik maak vooral eerst heel veel uh, aantekeningen. Ik maak foto's ook. En ik probeer eigenlijk ook, ook te kijken. Al vrij snel, al bijna als een soort regisseur: van waar, waar zet ik de camera neer. Of wat is mijn standpunt? Wat is. Vanuit welke hoek kan ik, kan ik eigenlijk alles zien wat, wat hier gebeurt? En wat, en wat gebeurt hier en wat zijn de belangrijke dingen? Een camera, zeg je. Dat is wat je bent. Je gaat registreren. Ja, ja, een camera maar, die ja maar ook gewoon... bijna als een regisseur die bedenkt van hoe een scène eruit moet zien. Ja. En, waar, en wat, zijn, wat zijn de dingen die daar belangrijk in zijn? Er ja. hangt rechts hangt een uniformjasje van de ISAF. International Security Assistance Force... Um, in het Arabisch eronder staat komak va hamkari. Denk ik dat je zo ja. hulp en samenwerking betekent. Ja. Had. Nederlandse vlag op dat jasje. En dan um, de schrijven: nee, dit is niet het uniform waarin Timo is gesneuveld. Dat was bebloed. Ja. Nou, ik vroeg me dat af en... Uh... Maar dat was, dit was een reserveuniform. Het uniform ja. waar hij in, in gesneuveld is bestaat niet meer. Dat is de plekken ja. ook... Uh... Maar ook dat is weer, snap je? Dat ja. is zo, dit, je wil het over de oorlog hebben, maar dit is schoon nog. Ja, ja bijna nieuw. Ja. En, ja, en de, daaronder staan de optimistische luchtjes. En dat, dat is dan natuurlijk ook zo op... Zo gaar, ja. Beef. Met jongen gaat het leger in. Dat is wel... Maar ja, ook alweer. Dat heeft bijna hetzelfde. Een soort commentaar dat ook heel... Toch wel iets naar Frans heeft ook natuurlijk. Nou, wat je allemaal verteld hebt over Timo. Ik merk Jan Rothuizen, tekenaar dus van deze tekening. Slaapkamer van gesneuvelde soldaat. Te vinden in een boek dat net uit is. De zachte atlas van Nederland. Hoe zacht is het eigenlijk? Ik merk dat ik nu... Terwijl ik zo met jou zit te praten en te kijken, dat ik ook bijna behoefte heb om die, in die kamer te blijven. <laughs> een prettige kamer dan? Ja, nou ja, prettig, dat is het niet alleen maar. Maar om te kijken, om te blijven, een tijdje te blijven. Ja. Een, omdat je dan nog steeds nog veel meer dingen ontdekt. He, verander jij dingen? Verplaats je iets? Is dit. Dus uh, er staat een prullenbak? Staat die daar ook echt? Of, of, um. Ja, ik verplaats wel eens dingen. Maar ja. ook in de tekening of dat iets niet, niet, uh, niet helemaal klopt. Of... Ja. Dus daar een... bijvoorbeeld hier bij dat, uh, dat jasje waar we het net over ja. hadden. Zijn legerjasje. Of zijn uniform, moet ik zeggen. En dan, uh, dan zit op die arm zo'n sticker van de ISAF. Ja. En dat vind ik... Nou heel, of, nee, dat is niet sticker, maar zo'n uh, patch. Ja. En die haal ik dan weer uit, omdat ik dat ook een heel mooi, mooi ding vind. Dus ik... Oh, op die manier, ja. ja. Dat maak je dan, zet je dan even los. ligt, kijk, als je het over details ligt dus een opschrijfboekje op het bureau. Leeg. Leeg, zeg maar. ja. Het zijn van die kleine, toch, als je er langer naar kijkt en bij stilstaat, worden ze steeds aangrijpender. Die kleine, bijna niet zeggende dingen waar je overheen kijkt. Nee, daar zit juist wel ook sporen van het grote drama. Eigenlijk. Foto van zijn vriendin, die klaver. Maar ja, uit 2006. Um, en, dat moet ik ook even bijzeggen... Uh, mappen van Save the Children. De ouders en vrienden van Timo hebben geld ingezameld... om daar waar Timo is gesneuveld een school te bouwen. Ze zijn ermee volgens mij ook op televisie geweest ja. om daarover te vertellen. Dat ja. herinner ik me nu, een paar jaar geleden alweer. Ja, toch, um, ook al zei ik dat net... Um, ook al zou ik nog wel een tijdje willen blijven, gaan we toch door... Want er staan nog veel... Ja, Dat is het, het, het vervelende, ook wel een beetje. Er zijn zoveel plekken die je zou willen bekijken. Je moet bij alles, bij al die tekeningen moet je stilstaan. Ja. Lang stilstaan. Ja. En uh, wat ik altijd hoop en wat ik ook wel zie gebeuren... is dat mensen iets kleins lezen... en dat ze dan eigenlijk uh, een beetje blijven plakken. En dan, oh, dan nog iets kleins. En, ja. voor, en voordat ze het weet, lopen ze eigenlijk zo langs... die door die tekening heen. Dus... Is dat ook wat jij beoogt met ons als toeschouwers of als kijkers anders kijken naar de wereld? Uh, nee, niet zozeer anders, maar ik, ik, ik, ik wil heel graag laten zien wat ik zie. <laughs> ik denk dat dat het is. Maar waarom is dat zo interessant wat jij ziet? Nou, ik weet niet of het zo interessant inter -inter is, inter maar, maar wat ik zie. Nou, ik denk dat het erom gaat dat uh, waarom ik al kunstenaar ben. Ik neem wel eens als voorbeeld dat. Je hebt mensen die verzamelen dingen. Als ze iets heel moois zien, dan willen zij dat hebben en, en uh, ophangen en, en anderen laten zien wat ze hebben. Mm -hmm. En mijn, mijn uh, eerste reactie is als ik iets heel moois hoor of iets heel moois zie, is dat ik ook iets moois wil maken. Dus dat is een hele primaire drive eigenlijk. Deelig, ja. En het uh, eigenlijk ook een beetje zoals deze tekeningen zijn begonnen. Ik ben... Uh, ik ben naar de kunstacademie geweest. Ik heb geleerd om hele grote schilderijen te maken... die zagen als schilderijen die heel goed in een museum paste. <laughs> het het klopt al... Uh, alleen het, het klinkt alsof je er geen donder van gelooft, zelf. <laughs> nou ja, het, het, al. het plaatje klopte wel. Alleen het, uh, het, klopte, het klopte zo slecht met wie ik was. Hm. En uh, ik merkte toen dat ik uh, een atelier had. Ik woonde destijds in New York. En ik had een atelier en ik had uh, wat geld en ik ging... Eigenlijk stond het hele atelier klaar voor mij om aan het werk te gaan. En ik verzond steeds eigenlijk nieuwe excuses of uh, dingetjes om, om de deur uit te gaan. En ik merkte jij ja, vooral dat wandelen. Hè, zeker toen in New York, wat een hele nieuwe stad was voor mij. Ik dacht van, ja hier ben ik eigenlijk veel, veel meer in mijn element. Dit is veel meer wie wat ik als kunstenaar moet doen. En op, had... op straat dus? Ja, en gewoon, ja, gewoon wandelen en dingen meemaken en dingen zien. Maar ook, ook uh, dingen zien met de vluchtigheid van een van een wandelaar of, hè, of zoals dingen langskomen. En het is eigenlijk pas veel later dat, ik, dat het nu deze vorm is geworden. Ik heb daarvoor natuurlijk heb ik ook wel boekjes gemaakt... Waar, waar foto's in stonden, teksten en tekeningen. Waar die eigenlijk al die verschillende dingen een beetje samenkwamen. En het is eigenlijk met deze vorm dat het, dat het ja, een soort geheel is. Deze vorm bedoel je dan getekende plattegronden van stukjes Nederland... Ja. landschap, plekken eigenlijk, ja. met veel, met eigenlijk ook verhalen de ingeschreven, dus letterlijk de woorden. Dat bedoel ja, je. Ja. En wat is daar nou zo goed aan voor jou? Wat, waarom klopt dat voor, voor, nou, voor Jan Rothuizen? Omdat, omdat ik, omdat ik het heel erg leuk, <laughs> leuk vind om te doen. Ja. En het, en het beantwoordt. Ja, dat mag dus ook gewoon. <laughs> ja. <laughs> en het beantwoordt ook aan een soort uh, nieuwsgierigheid die ik heb. Die kan ik vullen. Maar het geeft me dus ook opeens een rol, een een rol. Ja, ik, ik heb het gevoel alsof ik een soort sleutel heb gevonden waar, waar, waar ik ook heel veel dingen mee, mee openen. En, da, en dat is gewoon heel. Uh... Nou, maar daar zeg je natuurlijk wel iets. Dat je dingen opent, dat is als het ware of als... dat jij de werkelijkheid voor ons openmaakt. Ja. Opent voor onze blik, ja, ja. Om, om beter te kijken eigenlijk. Hier staat namelijk, er staat een, een opmerking in. Je hebt een hele klein voorwoord, wat ik wel overigens wel weer heel goed vind. Het, is, nou, het zijn twintig regels of zo, de zachte Atlas van Nederland. Oh nee, dat bedoelde ik niet. Er staan ook heel goede dingen, maar ik... je hebt het opgedragen aan je, je vader. Ja, nee, oh, ja, ik ja, ik heb het mijn vader. vader. Ja. Dit boek is voor mijn vader, William Rothuizen, die mij leren kijken. Ja. Hoe heeft hij dat gedaan? Ik weet niet zo goed hoe hij dat gedaan heeft. <laughs> <laughs> ik, ken hem. ik kan het ook niet delen. Ik kan, nee? ik, hij is ook, uh, het is ook een beetje opgedragen helemaal dat hij onlangs is overleden. Dus ik kan het ook niet aan hem vragen. Nee. Maar ik... Er is eigenlijk niemand met wie ik uh, zo sterk uh, bijvoorbeeld uh, landschappen deelde. En, en de beleving van het landschap. Dus gaat dit boek niet echt over landschap, Maar hij was wel... En mijn vader was ook journalist. schrijfjournalist. Ja, hij was... Uh... Hoe, deelde, hoe deelden jullie dat? Nou, dat is misschien ook wel iets tussen vader en zo, Maar eigenlijk zonder, met heel weinig woorden. Maar wat, ik... We begrepen elkaar wel heel goed daarin. We hebben ook, uh... Maar ging je dan kijken? Ging je dan wandelen? En, nou, en een paar samen... jaar terug uh, hebben we samen een soort roadtrip gemaakt door uh, Zuid-Afrika. Wat natuurlijk echt qua landschap uh, ongeëvenaard is. Echt prachtig. Hm. Vooral de Great Karoo en richting Namibië. Dat is gewoon heel leeg en dat is gewoon heel, ja, heel veranderlijk ook. Heel dramatisch. Maar heel mooi. Hm. En ja, ik. En zat je een beetje zwijgens ja, naast elkaar? Ja. Ja, er, wordt niet, er wordt niet heel veel over gepraat. Nee, gek is dat. Maar dan heb je me nog niet uitgelegd hoe die je leren kijken. Nee, dat, nou, ik denk hoe leer je iemand kijken door iemand... neemt je mee in wat hij ziet. En ik denk, hij, hij, hij maakt natuurlijk wel opmerkingen. Hmm. En ja, dus daarom heb ik het zo genoemd. Ogen voor details, dat kan ik me voorstellen. Ja. Want als het dan nou gaat over leren kijken... dan moet je misschien naar een plek toe die we allemaal kennen of denken te kennen. We nou, okay, staan er maar... ook in. Ja, ja. Overigens is het nu één minuut over half één. U luistert naar Kazeluno op Radio N. Ik ben in gesprek met beeldkunstenaar kunstenaar Jan Rothuizen... over zijn zachte atlas van Nederland. En we hebben het over plekken van Nederland. Maar hier staat niet alles in, in dit boek. Dus uh, is het misschien leuk om u als luisteraar uit te nodigen... om nog wat plekken aan te dragen. En Jan heeft beloofd om te blijven zitten na het hoorspel. Het bureau zometeen. Dus tot twee uur kunnen we erover doorpraten. Dus u wordt van harte uitgenodigd... om. ...plekken te noemen waarvan u zegt, nou, daar moet je wij spreken, daar moet je naartoe komen om, om, om dat te tekenen. Ja. En dan nemen we hem. Ja, het, het is ook belangrijk, want ik, ik maak die, die tekeningen voor de Volkskrant... ...en daar doe ja. ik af en toe ook een oproep voor mensen dat ja. ze plek, plekken kunnen noemen. En uh, vooral, ik vind het uh, dat is heel interessant omdat mensen natuurlijk ook mee iets zeggen... ...over wat ze dat mooi hun, vinden. Ja, natuurlijk, ja. het zijn hun plekken ja. waar jij moet gaan kijken. Maar wat ik wel te zeggen dat het plekken moeten zijn van maatschappelijk belang. En dat okay. klinkt een beetje streng, maar dat, dat ik wel opzoek in naar plekken waarvan ik het gevoel heb dat, dat er iets wat Nederland is, zich daar openbaart of te zien is. Moet bui, er moest niet dus niet per se buiten te zijn. Dat hoeft niet, want nee. dat hebben we hebben al in die kamer van uh, Timo gezien. Maar veel plekken gaan wel over de stad, dat wel. Wat je al zei, het, is eigenlijk niet, het zijn eigenlijk geen landschappen. Nee. Maar nou, er dus bijvoorbeeld de trauma-helikopter zitten er dan ook bij... ik blad er nu een beetje door, de onderhou onderhoudsbus. Of, uh, nou, die, die, die laat ik even zitten. De Grote Markt in Groningen. Um. Maar goed, u wordt dus opgeroepen om met plekken aan te komen. En dan kunnen we over in gesprek raken. Bel 0800-1121. Dat kunt u nu alvast doen. En dat kunt u tot twee uur blijven doen. 0800-1121. En u kunt natuurlijk ook zeker um, via e-mail en Twitter bijdrage leveren. Goed, een plek die we allemaal kennen, het Leidseplein. Lijkt me heel goed. Want je bent Amsterdammer. Ja. En waarom ging je naar het Leidseplein? Want dat, uh, dat kennen we toch? Kijk, waar zit die? We kunnen best in de index kijken. Ja. Dan heb je een grote plattegrond met nummertjes. Dus ik ben zelf pagina, altijd aan het zoeken. 70. Ah, je hebt hem gevonden. Die, die index is trouwens fabuleus. Want je hebt alle woorden die je gebruikt gerubriceerd. Zoals je dat in een uh, wetenschappelijk werk soms hebt om makkelijk dingen te vinden. Het is een fantastische lijst met, met, met dingen die echt helemaal niet bij elkaar horen... maar die dan toch een soort encyclopedisch gevoel geven. Nou, ik kan natuurlijk wel even... Waar vond ik het nou leuk? Nou, ja, dat, dat is natuurlijk de, waar, wat je daar zegt. Dat, hè, wat we net ook een beetje bij Timo ja. zagen... Dat je, dat je dus hele zware dingen, zoals een uniform... maar ook het speelgoed wat er ligt. En in zo'n index zie je ook wel, komt er ook een beetje naar voren... dat we eigenlijk wat ik probeer te doen is dat je eigenlijk die hiërarchie van, van informatie eigenlijk op, opheft. Dus ja. dat je zegt, nou, dit gebeurt er, maar daarnaast gebeurt dit. En dat, dat is allebei even belangrijk. Ja. Ja, en dat, dat vind ik spannend om daar ook mee te, ja, om dat eigenlijk daar mee te spelen. Ja, want zo gaan we eigenlijk niet met het leven om. We delen in, in groot en klein, en belangrijk moment. maar het speelt wel allemaal dwars door elkaar heen. Ja. Ja. Dat is juist wat leven is. Ja. Wat soms zo lastig het is. Als het, ja, is. of zoals we denken, soms ook. Ja. Hè? Dat is ook zo, ja. Dus dat gaat van raamgracht... Racisme, radio.nl, raket, speelgoed hebben we gehad. Rango, ro roodvlees. Rapieren, rebirthing, Red Bull, reddingsboei, regelmaat en overzicht. Regenwater, registratieblok, reïncarnatie, relatief groen. Relatiestresstest, relaxed type. Remsbouwput, vast koolhaas, denk ik. Rembrandt, Renault Traffic, reparateurs en vervangers. Reparatieatelier, reparatieverzoeken. Retro Speelrek, retterketet. Richard van der Beek, Riga, Rijdende Borrel... Rijks, Asfaltstraat, Rijksmuseum... Rijkswaterstaat, Ring A10... Rino, Rino's oude gereedschapskist... Rob Riemen, waarvan ik me even dacht... afvroeg, hoe komt die ergens... in een plaat terecht? Dat is namelijk een filosoof. maar ja. uh, Waarvan net een boekje... bij ons op het bureau ligt. Nou ja, dat is wel meer toeval. Maar toen ben ik gaan kijken... en dan kom je terecht op pagina 70b... want zo werkt zo'n index. Dan ga je naar 70b... kijken... en dan vind je jezelf opeens in Lowlands. Nee. <laughs> je hebt niet een goede sparing. Nee, nou, nee, niet Want het goede nummer. Het ik is... herinner me inderdaad... Oh, ik dat me. Rob 80B. Ja, ja. Ik herinner me dat Rob inderdaad uh, een lezing gaf op Lowlands. Ja. En dat ook zijn boek uh, opvallend goed verkocht... Uh, bij de, in het boekhandel je op Lowlands ook. Lezing van cultuurfilosoof Rob Riemen, daar staat hij... die zegt dat Geert Wilders een fascist is en het publiek juicht... Nou, dat is dan even... Zo, zo sluipt dan opeens de actualiteit binnen. Want, ik zeg het omdat namen... Dit is namelijk een atlas zonder mensen. Ja, geen landschappen komen erin voor, dat maakt het ook zo bijzonder. Het is eigenlijk alleen maar over dingen, plekken, maar niet over mensen. Terwijl je wil het volgens mij heel erg over mensen hebben. Ja, volgens mij, ja, volgens mij gaat het ook over mensen. Ja, precies. Alleen kan ik ze... Teken ik ze niet... Of ik teken, als ik ze teken, zijn ze eigenlijk heel schematisch of geschetst. Uh, ja. Zijn het eigenlijk poppetjes meer? Ja. Maar zijn, Wa waarom zijn... is dat? Waarom, waarom, heb je ingetekend waarom dat zo bij jou nou, werkt in je werk? Ik denk dat ik het ook niet zo goed kan. En ik denk op het moment ook dat ik een mens zou tekenen, zou je heel erg kijken: nou wat, hoe zien die ogen eruit en wat zit zijn neus ja. raar? Of klopt die bril wel? Terwijl uh, ik merk eigenlijk door, door wel iemand wel te tekenen, door zijn omgeving neer te zetten en, en dingen, iemand dingen te laten zeggen, dat je wel dat je wel een portret kan maken zonder dat je wordt afgeleid eigenlijk van dat portret. Ja, ja. ja, ik denk precies. Nee, dit fascineert me wel. Maar laten we dan eerst even, nog, dat kondig ik net al aan... want ik was er al bijna even op het Leidseplein aangeland. Een hele drukke tekening. perspectief is een beetje voor boven. Van achter de balie, voor wie de plek goed kent en wie kent het eigenlijk niet. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Stad Schouwburg, het front... maar ook naar Hotel Merken. Uh, je ziet het eigenlijk het oude Leidseplein hè, met die terrassen... En daar, daar schrijf ik dan dit is het terras waar mensen zitten die hier nooit komen maar het leuk vinden om naar mensen te kijken die ze niet kennen <laughs> da ja dat is een beetje dat zegt ik zie er altijd eigenlijk een beetje mensen verweest zitten en dat zijn volgens mij mensen die, die van buiten de stad daar dan denk nou als we wat gaan drinken op het Leidseplein dan moeten we daar zijn ja. Waar, ben je, hier gaan, waar ben, je, ben je op een plek gaan zitten? Heb je een plek gekozen voor jezelf? Want je kent het Leidseplein ook heel goed. Dus... Ja, ik ken het nou, ik ken het gek genoeg niet echt heel goed. Ik ben wel Amsterdammer, maar het is ook een plek... die je eigenlijk altijd een beetje ja, ontloopt of vermijdt. Ik, ik gebruik sommige plekken op het plein, maar niet, niet, zeker niet alles. En ik, wat je op deze tekening ziet, is dat er eigenlijk... Ik ben er gewoon een zaterdagavond geweest, een ja. nacht eigenlijk. Uh, ik begon die nacht in de... In de Stad Schouwburg, daar was de nacht van de geschiedenis en Jan Marijnis presenteerde dat. En ik ben tot iets van half vier, geloof ik, gebleven. Ja, die voor half vier. Een rondlopend. Ja, veel rondlopend en, en veel u... praten met mensen. Ja. Maar hier zit ook, maar ik heb ook bijvoorbeeld een keer nog met de, de buurtregisseur, de wijkagent, mm -hmm. die het Leidseplein beheert, ook ook nog een keer een afspraak gemaakt. Dus je bent. Dus het is wel een tekening van één nacht... maar eigenlijk de kennis die erin zit, die komt die is soms breder. Hè? Dus je bent voor een deel journalist dus ook? Als, als ik werk dus wel als journalist, ja. Door informatie te, ja. te ja, vergaren, te vergaren. Ja, en het er ook in te stoppen. Ja, en met mensen te praten vooral. En... en is dat om het actueel te maken, je werk? Om een maatschappelijk belang te geven? Of waarom doe je nou, dat? Om, omdat... Je omdat... zou ook dat eruit kunnen houden. Natuurlijk. Ja, maar dan zou het alleen maar gaan over wat ik denk of wat ik zie... En... Hm. Uh, ik vind het eigenlijk interessanter worden als ik ook echt bijvoorbeeld weet van een fietskoerier uh, die daar uh, zit. Zo'n fietstaxi. Dat dat een jongen uit Hongarije is. Dus, mm. hè, in plaats van dat ik eigenlijk alleen maar zeg het is een, een fietstaxi. Dus. Mm. 24 jaar met brilletje. Wat ja. Staat er dan bij. Ja. En daar ligt een, een gewonde een, een dode misschien. Ja, er was iemand voor een bus gegooid. Iemand werd op 21 oktober 2010 werd hier een 20-jarige Amsterdammer voor een rijdende bus gegooid. En die zie je dan ook liggen, wel als een soort, echt naast een soort, bijna schetsmatig ja. poppetje. Je hebt de, de illegale taxis, de snorders. Uh, maar wat ik heel fascinerend vind, bijvoorbeeld dat er op vrijdag en zaterdag midden op het plein een uh, ME-bus wordt neergezet. Ja, als een soort uh, gepantserde politiebus. Hm. Als een soort afschrikkingsding. Uh, ja, die staat er dan ook. Zag jij andere dingen toen jij ging op het Leidseplein, dus urenlang ging rondlopen... om te kijken, bewust met het doel. Ik maak hier een tekening van. Zag je dan andere ja, dingen? Ja, toch wel. Want ik, Eigenlijk wat je zegt, dat ik eerst een beetje een raar... Soort, wat ik zei trouwens, ik, dat ik eerst een beetje een soort... Uh, ja, onaangenaam idee had van het Leidseplein. Het is een kille plek, een anonieme plek. Mensen zijn hard, uh, altijd rotzooi. Nou, weet je, dat, dat, dat is ook wat je de hele tijd hoort. Maar als ik dan met de mensen spreek die daar werken... dus de portier bijvoorbeeld van de, van de Burger King... of de man die, die, bij de taxi, uh, die de taxis eigenlijk een beetje beheert... dan merk je dat iedereen... ja, nou dat, dat, het, dat het ook allemaal mensen zijn die heel erg hun best doen om het goed te doen. En, dat, uh, en, dat, en als je realiseert hoeveel mensen er door zo'n plein... Hè, dat is een soort bottleneck... hoeveel mensen daar de stad in en uit gaan op een nacht... Dan is het dan denk je ook van ja, het is eigenlijk niet zo verwonderlijk dat er, dat er af en toe wat gebeurt. Dus het is vriend soms, een wrijf. Ja, tu, ja natuurlijk. Bot, wrijving ja. van botsingen, ja. ja. Dus je dus kan eigenlijk wel zeggen dat, dat. Dat heb ik bijna op alle plekken wel, die ik bezocht heb. Op het moment dat ik dat je erin gaat en met de mensen praat. En de plek ja, probeert te begrijpen vanuit een soort ja, menselijke maat. Is, is, het ook, ja, is het ook niet zo'n harde plek meer? En dan is het, heb je ook een soort, ja. Nou, vertedering is een groot woord bij het Leidseplein. Maar toch. <laughs> <laughs> toch is het dan geen. Ja, niet, niet die eendimensionale plek. Uh... Het beeld. Je ja. doorbreekt dus ook gewoon de clichébeelden die wij he ons hebben gemaakt ja. van de werkelijkheid. Ja. en mijn eigen clichébeelden. Ja, vooral. precies. En daar ja. wordt, wordt het weer sch schoner van en frisser van. En, en kennelijk ja. ook. Want het is namelijk ook. Die opmerking maak je ook doodleuk. In, in dat kleine voorwoord. De tekeningen in deze atlas zijn ontstaan vanuit een persoonlijke nieuwsgierigheid... waarbij het toeval een rol heeft gespeeld. Ondanks mijn keuzes voor onderwerpen als oorlog, geweld en dodelijke ziektes... want die fascinatie heb je wel... ervaar ik Nederland niet als een verharde maatschappij. En dat komt, denk ik, doordat in veel van de tekeningen in dit boek... de mensen het fundament van de omgeving zijn. Dat vind ik wel een geweldig hoopgevende ja. opmerking. Terwijl we begonnen net op Lowlands met die opmerking dat Wilders een fascist is. Ja, maar dat is ook een soort populisme op die plek natuurlijk. Het is ook heel... Het is ook heel, <laughs> het is ook klisch, heel makkelijk klisch, klisch, klisch, dat matig, te... bedoel, ja. ja is ja. ook alweer een cliché. Ja, voor dat publiek zeker, ja. ja. Dus ja, ik, ik ben... Uh... Toevallig een paar dagen geleden sprak ik iemand... en die, die zei dat ze als ze s'avonds door, door Amsterdam fietste... en dat ze dan fietsen zag staan waar nog de fietslampjes bij aanstonden... dat ze het niet kon laten om dan te stoppen en die fietslampjes uit te doen. <lacht> en ik vond het eigenlijk zo, zo grappig dat, dat iemand dat dus doet... en ook een soort, soort waanzinnig raar, soort maatschappelijkheidsgevoel ja. heeft. Dat ik dacht van ja, dat, is eigenlijk, dat zou ook wel heel mooi zijn. Als dat, uh, daar zou je ook een heel boek van kunnen maken. Ja. Of dat soort dingen. Geweldig zeg. <laughs> ja. nou, het, het, het, het, het is. Dus, dat is dus ook wel weer een paradox. Je maakt een boek waar eigenlijk geen mensen in voorkomen, maar het gaat juist over de zachtheid van mensen. Uiteindelijk, ja. toch? Ja, Ondanks dat... alle gruwel en dood. Ja, en de, en... De, de, de titel komt eigenlijk van een Engels boek van Jonathan Raban. Die heeft een boek geschreven in het begin jaren zeventig. heet The Soft City. Ja. En hij redeneert eigenlijk van ja, een stad is niet gemaakt van de, van de dingen die je kan aanraken. Dus de dingen die je kan tellen die tastbaar zijn. Maar is net zo goed gemaakt van uh, de verwachtingen die mensen hebben. De verwachtingen ja. die je zelf hebt. En hoe breng je die in beeld? Ja. Jij laat mensen helemaal weg. Kan, je zou me nog kunnen, we zouden ons nog kunnen aanvragen of de intocht van Sinterklaas in 2011 in Dordrecht erin zou kunnen. In jouw zachte atlas van Nederland. Want er zijn ook wel weer hardere dingen gebeurd natuurlijk. Um, maar dat gaat ons nu niet meer lukken. Het is namelijk bijna kwart voor. Je zoekt twee plekken en het is kwart voor één geworden. La. Dus um, dat zegt wel iets. Wij hebben al aangekondigd dat jij blijft, Jan. Dat vind ik erg leuk. Dus luisteraars kunnen met Jan Rothuizen in gesprek raken... over hun plek, waarvan zij zeggen, ja, daar, kom daar dan kijken. Nogmaals, met een maatschappelijk belang... maar misschien ook wel met een persoonlijk belang. En eh, nou, misschien volgden we er een uitnodiging... en een tekening uiteindelijk in de Volkskrant. In ieder geval maken wij de zacht atlas van Kazeluna een beetje... Eh, Laten wij vollopen het tweede uur. Na het bureau zometeen. De herhaling van de grote serie van het bureau komt. U kunt dus bellen met 0800 1121. Um, dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. 0800 1121. En u kunt zeker ook e-mailen en twitteren. Dat is misschien al gebeurd. Uh, om te kijken of dat... Nog weer nieuwe plekken oplevert. Dus zometeen gaan wij door met mijn gast Jan Rothuizen. Tot zometeen. Ik, ik, ik, ik, ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij? Een CRV. Het bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 1, aflevering 6, 1957.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 1,70. Verschrift. Viermaal retour, tweede klas, zwolle Dank Mal sublime à sa contagion. Aussi, lorsque le pensionnaire de Madame de La Chanterie a habité cette vieille et silencieuse maison pendant quelques mois, après la dernière confidence du bonhomme, qui lui donna le plus profond respect pour les cas religieux avec lesquels. cœur. tu eu un Madame